Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brazilië hebben duizenden mensen gisteravond regeringsgebouwen bestormd in de hoofdstad. Ze zijn nog steeds woedend over de uitslag van de presidentsverkiezingen en geloven niet dat oud-president Bolsonaro heeft verloren. Veel Brazilianen zijn geschrokken van het geweld, zegt onze correspondent. De algemene consensus in Brazilië is wel dat hier maar echt een rode lijn is overschreden. Brazilië, dat is een verdeeld land, maar dit, dit wil niemand. Oud-president Bolsonaro heeft ook van zich laten horen... hij zegt dat hij absoluut niet betrokken is bij de bestorming. Bij financiële bedrijven, zoals banken en verzekeraars... zitten er langzamerhand meer vrouwen in het bestuur. Vorig jaar werden er evenveel vrouwen als mannen benoemd, staat in de krant het FD. In een half jaar tijd is het aantal vrouwen in het bestuur toegenomen tot 42 procent. Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukte op de weg. Dat komt doordat in het hele land de kerstvakantie voorbij is. Vandaag zal het waarschijnlijk meevallen... Maar morgenochtend moet je rekening houden met een zware spits. Rijkswaterstaat denkt dat er dan zo'n 500 kilometer file komt te staan. En zo klonk het gisteren in het stadion van Excelsior. Korte hoek en de goal van El Jacobi. Virio te laat en Excelsior op 1-0. De centrale verdediger, de aanvoerder van Excelsior... raakt die bal uitstekend schitterend gedaan. Excelsior won dus met 1-0 van FC Groningen... in het eerste eredivisie weekend van het jaar. Op de terugweg naar huis werd het ongezellig. Zo'n 200 Groningen supporters gingen te keer in de trein. De politie reed naar stations Zwolle... en haalde de supporters één voor één uit die trein. Daarna zorgden agenten ervoor dat de groep netjes in de trein naar Groningen stapte. Het weer nog een wisselend dagje. Af en toe opklaringen met wat zon, maar ook veel grijs. En vanuit het westen zijn er ook buien. Het wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N513 Castricum richting Limmen... staat vanaf Castricum tot de N512 een file van 3 kilometer. De verdraging is daar bijna 40 minuten... en het heeft te maken met de halve marathon van Egmond.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 Door ruimte en richting moment.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 Wakker worden, zweven door de tijd. Zie het licht door de gordijn. En ik denk, waarom ik? Waarom ben ik zo mazzelpik? Waarom is die van mij hier wel en waarom voor een ander weg? Ze zeggen, God dobbelt niet, in mijn optiek wel. Want wat is meer onverdien nog dan wanneer je van het lot verliest? Maar laat de liefde met de doden niet begraven. En laat de hoop niet varen, nee, wij zijn alle hier. On and on, the rain will fall like tears from is from my star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 Pine, if we were to end it Go. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Braziliaanse president Lula noemt de bestorming van overheidsgebouwen barbaars. Duizenden aanhangers van zijn voorganger, Bolsonaro, drongen het parlementsgebouw... het Hoge Rechtshof en het Presidentieel Paleis binnen. Het aantal leegstaande winkelpanden staat op het laagste niveau in tien jaar. Volgens marktonderzoeker Locatus stonden eind vorig jaar ruim 12.500 panden leeg. 1700 minder dan aan het begin van het jaar. Het Chinese leger heeft voor de tweede keer in 14 dagen... militaire oefeningen uitgevoerd in de buurt van Taiwan. Het Taiwanese leger zegt 57 Chinese gevechtsvliegtuigen te hebben geteld... waarvan de helft in het luchtruim van Taiwan. En het weer, vooral aan de kust vanochtend buien, verder bewolking, wat zon... en het wordt een graad of 8. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. ZFM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 who I'm supposed to be Someone tell me, tell me